2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het vliegverkeer bij de internationale luchthaven van Madrid, Barajas, is stilgelegd vanwege rondvliegende drones. In elk geval tot iets na half drie mogen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. Vluchten van en naar het vliegveld in Madrid lopen daardoor vertraging op. Een aantal vliegtuigen die al onderweg zijn naar Madrid landen op andere vliegvelden.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 Uit verschillende delen van China is medisch personeel gestuurd naar het nieuwe noodziekenhuis in Wuhan, dat in ruim een week tijd is gebouwd. Een tweede ziekenhuis met 1500 bedden opent volgende week. De Europese Unie wil een ambitieus handelsverdrag met de Britten sluiten, maar wel op basis van eerlijke concurrentie. Dat heeft EU-onderhandelaar Barnier gezegd bij de presentatie van een conceptmandaat. De Britten hoeven volgens hem niet te rekenen op een soepele opstelling van Brussel... als ze zelf niet akkoord gaan met voorwaarden die een eerlijke concurrentie waarborgen. De Europese lidstaten en het Europarlement moeten nog wel akkoord gaan met het conceptmandaat. De Britse premier Johnson heeft al gezegd dat de Britten zich geen regels laten voorschrijven. Eind dit jaar moet er een akkoord liggen.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 En weer een lekker begin van Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Allemaal een hele goede middag. We zijn er weer tussen 2 en 5. Dit is inderdaad Zandvoort op zaterdag met Level toe als eerste. En de Love Games. Goedemiddag Albert-Jan, het zonnetje schijnt. Ja, goedemiddag Rob. Ja, dat, en dat is weer standaard. Het zonnetje schijnt en wij zitten weer lekker binnen. Heerlijk. Wat een week was het weer, hè? Ja, het was weer een weekje wel, het hoor. Het was echt een Brexit-week, Ja, zeker. Weekje, ja, maar wij zitten er gelukkig nog in. Ja, worden we nou ook extra belast als we Engelse nummers gaan draaien? Of... Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> dus we passen om met de muziekkeuze. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Ja, u ziet me niet, maar ik ben er wel. En uh, we gaan uh, ro Rob van de achterkant, dus dat is altijd goed. Uh, wat gaan we doen? We gaan de komende drie uur weer Zandvoort op zaterdag uh, voor u presenteren. En wat uh, uh, gaan we nou doen? Er wordt uiteraard weer gevoetbald. En uh, SP Zandvoort, na een valse start uh, vorige week voor het tweede deel van de competitie... mogen ze vandaag uh, uit tegen HBOK. En HBOK staat voor het begon op klompen. Wat een originele naam, hè? Helemaal goed. Ik hoop dat ze zich een beetje kunnen revancheren na het verlies van vorige week. En uh, we gaan... Uh, Wellicht uh, contact zoeken uh, rond de klok van kwart voor drie. Met uh, Jan van der Leden, want die is daar voor ons aanwezig, voor zover ik heb begrepen. Goed, uh, wat gaan we verder doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uh, dan om half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo, zo mooi zonnig? Wordt het beter, wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Vorige week hadden we Denzel voor de tweede keer. Maar Denzel heeft een, uh, ook een thuis gevonden. Hé, hey, dat is een goed bericht. Dus af en toe als je, twee keer een, uh, als je hem in de herhaling gooit... dan, uh, dan uh, uh, heb je een grote kans dat ze een, een dak boven hun hoofd krijgen. Zo ook het geval met Denzel. Dus deze week weer een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Tika. Het gedicht van de week. Ik heb er een paar voor je meegenomen, Rob. Dus je kan je eens even rustig gaan uitzoeken... welke het vandaag gaat worden. Vorige week die, in het Gronings was het mooi, hè? Zelfs jij kon het verstaan. Ja, klopt. Ja, ja nee, klopt. klopt. Oké. Dat om uh, kwart voor vijf. Liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf is het zover. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard hebben we ook Pit Report. De Road to the Dutch Grand Prix uh, Zandvoort. Uh, nieuws uit de straat van de Formule 1. Want in maart gaan ze weer uh, uh, oefenen en trainen in, uh, in Spanje. En uh, dan barst het geweld weer los. En uh, ja, zoals gezegd uh, 1 mei rijden ze hier hun rondjes. We hebben ook een, een mooi interview nog voor, met Jan Lammers voor u. Waarin hij zijn enthousiasme over de nieuwe uh, uh, bocht, die Arie luiendijk bocht, niet onder stoelen of banken steekt. Maar daarover meer rond de klok van kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Vanmiddag tussen 2 en 5. De Zandvoortse Radio bij je tot uh, 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. En heel veel informatie, dat hoorde je net van uh, Albert Gun, En ook lekkere muziek, waaronder deze van Sister Sleds. Joy we'll have together met de muziek gebeurt vandaag. Valt het nou ook op of niet? Ik, ik, ik verheug mij. Ik heb een grijns op mijn gezicht. Die ze die nog niet af te halen. Het wordt een hele vrolijke uitzending vanmiddag tussen twee en vijf. We, we zitten gewoon met cd'tjes hè? Cd'tjes, leuk. Te klooien, dus... Weer een gouden oude tijd. Dit is You Are My Destiny. Inderdaad de single van Lionel Richie. 30 jaar zijn we er al. ZFM in Zandvoorts. Dat gaan we dit jaar vieren, Albert-Jan. Nou en of, zeker weten gaan we Volgende week ook natuurlijk, een speciale begin... uitzending. We beginnen met volgende week, uh, zondag. Dus uh, luisteraars en kijkers, zet u dat vast in de agenda. Een uh, speciale uitzending van Zandvoort op zondag van 2 tot 5. Hoe en wat en wie er uh, komt en wat de gasten zijn, dat houden we nog even voor ons. Maar u zult ongetwijfeld wat, uh, wat jingles uit de vroegere jaren tegenkomen. Wat muziek uit de vroegere jaren. En natuurlijk wel wat gasten uh, die over, wellicht over de toekomst van ZFM het een het ander kunnen melden. Maar daarover straks en volgende week veel meer. Allereerst Zandvoorts nieuws, nou in het kort. En opnieuw, afgelopen week twee Red Bulls in Zandvoort te zien zijn geweest. En nu wel met Max Verstappen en Alexander Albon erbij op het circuit Zandvoort. Al deze activiteiten vormen de opmaat naar de Heineken Dutch Grand Prix... die uiteraard in het eerste weekend van mei te zien zal zijn... als de Formule 1 na 35 jaar weer terugkeert op het Zandvoorts circuit. Het is de afgelopen dagen al een paar keer voorgekomen. Red Bulls in de straten van Den Haag, in het Westland en op het Scheveningse Strand. Kijk maar even op YouTube. Waar het daar om de testrijders Patrick Friesager en Jury Vips is gegaan... zijn het nu Max Verstappen en Alexander Albon zelf geweest... die zich op de racepiste in de Duinen hebben laten zien. Ook de fans die lucht hebben gekregen via een bericht van racebezoeken.nl kwamen in veelvoud op om reg ondanks regen en wind te trotseren en een kijkje te nemen. Datzelfde hebben natuurlijk ook de zandvoortse inwoners kunnen doen op het parkeerterrein Zuid. En ook daar hebben de belangstellenden zich moeten wapenen tegen de harde wind afgelopen dinsdag. Het was koud Albert-Jan, het was koud, echt super koud. Ja, en harde wind juist. Hoewel het behoorlijk kil aanvoelde... hebben de raceliefs natuurlijk wel een warm gevoel gekregen... voor het nieuwe bezoek van Austin Martin Red Bull Formule 1-team. Het schijnt trouwens dat onze Max vandaag in Eindhoven is geschiedenis. Oké, okay, onze eigen Max. Onze eigen Max. Goed, 308 Joodse dorpsgenoten zijn donderdagavond herdacht... tijdens een mooie herdenkingsbijeenkomst van een lichtmonument. Om vijf uur donderdagavond werd het monument levenslicht onthuld op het Kerkplein. Vele zandvoeters kwamen op deze herdenking af... Het monument op het Kerkplein maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... waarvan meer dan 150 Nederlandse gemeentes deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer doven als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten... bij levenslicht of deel te nemen aan het bijzondere onderwijsproject... blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. Het lichtmonument staat voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en is nog tot zondag 2 februari te zien op het Kerkplein. Het monument komt het beste tot, recht, tot zijn recht in het donker. Het tijdelijke monument is te zien tot 3 februari. Hierna zal gedurende deze periode in de hal van het Raadhuis... De tentoonstelling Wat is 75 jaar vrijheid in Zandvoort van Edvin Keur te zien zijn. Een klein brexit-uitzwaaifeestje op het strand bij Zandvoort afgelopen vrij gisteren. De harde wind uh, gooide roet in het eten voor een grootste party. Volgens organisatoren organiseren de kunstenaars uit Amsterdam... Maar ook de dag van, dat Groot-Brittannië voor het laatst bij Europa hoort, mocht een proost aan de Noordzee niet ontbreken. We komen verder in dit programma daar nog even op terug. 29 februari in wijk C, heel oh. groot hè, daar. Ja klopt. Dan tot slot, inwoners van Zandvoort en Benfeld die mee willen praten over de toekomst van de badplaats zijn van harte welkom op 12 februari. Voor de Zandvoortse ondernemers en professionals is er op 11 februari een bijeenkomst.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 and send me reeling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 En daar word je gewoon vrolijk van. De lekkere muziek bij CFM. En dan het zonnetje er ook nog bij. Nou, wat wil je nou nog meer? Dit waren de Bellamy Brothers. Ieder etmaal weer vanuit Zandvoort. Ieder etmaal meer voor de Westkust. Al 30 jaar. Salfots Radio gingen we terug naar de jaren 80, 1984 om uh, precies te zijn met uh, deze van Duran Duran en de Wild Boys. En nou ga jij vertellen dat de zon schijnt uh, in Salford, uh, Albert Jan, of niet? Nou, laten we even beginnen met vanmorgen. Het was vanmorgen nog wat een beetje bewolkt en aanvankelijk was er wat uh, kans op wat lichte regen of motregen. De regen trok naar het oosten weg en vanmiddag uh, schijnt de zon af en toe, uh, zoals u kunt zien als u naar buiten kijkt. De temperatuur stijgt naar 11 graden en er waait een vrij krachtige en een ze zeer krachtige westenwind. Vanavond en vannacht neemt de wind toe en wordt hard tot stormachtig. Het is bewolkt, maar wel overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen wordt een grijze en natte dag. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land en het regent langdurig. De temperatuur stijgt naar een graad of 11 en er waait een stevige zuidwestenwind. Ook maandag is het nog bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt die maandag naar een graad of 11 en er waait een stevige wind. De rest van de week wordt het wat minder zacht. Dinsdag is de kans op buien, maar de dagen daarna neemt de buienkans af en, af en schijnt vaker de zon. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Al dus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen op ricoweer.nl. Of kijk ook eens op de website van onze eigen weerman Lex van de Hoorn. Meteopagina.nl En op de zaterdag en de maandagmiddag is dit Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard uh, buiten de informatie ook heel veel lekkere muziek. En vandaag aandacht voor de voetbalwedstrijd. H.B.O.K. tegen SP Sandvoort. Zometeen gaan we met Jan van der Leden contact opnemen. Gaan we doen naar deze van R.E.M. weer veel klaar, kan je alleen maar uh, vrolijk worden, toch? Happy radio aan en uh, genieten van de muziek van REM en shiny happy people. We gaan naar uh, Amsterdam toe, want ook vandaag wordt er weer gevoetbald door uh, SV Zelfords. En we spelen vandaag uit tegen HBOK. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Zo, uh, ja welkom. Schijnt bij jou uh, daar ook de zon? De zon schijnt, er staat een keiharde wind over het veld. Dat is ongelooflijk. Oké, okay, jij bent vanmiddag aanwezig bij HBOK. Weet ja. jij waar het voor staat? HBOK? Het begon op Klompen. Helemaal goed, wat een mooie naam ja. hebben ze hè. Ja, ja, ja. Geweldig. Maar het, het, het ligt hier ook, het ligt hier helemaal afgelegen. Het is gewoon tussen, midden tussen de weilanden. Het is een, een toegangsweggetje wat, uh, wat gewoon een boerenweg weg is, waar alleen maar tractoren over rijden. Ja, het is gewoon een drama om hier te komen. als je dat drie keer in de week moet doen. Nou, dan... weet keer beter wie ons voetballer. Maar uh, vorige week uh, toch een valse start van het tweede gedeelte van de competitie. Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is zeker zonde. Want als we die gewonnen hadden, hadden we gewoon bovenaan gestaan. Ja. We staan nu eigenlijk de derde. Twee punten achter de koploop. En uh, HBLK staat op uh, welke plek ongeveer? Vijfde uh, plekken. Oké. Okay. Dus het gaat, wel ergens, om... ja, het gaat dus wel ergens om vandaag. Ja, het gaat dus wel ergens om vandaag. Ja, zeker. Staat de nieuwe aanwinst ook alweer in de basis? De nieuwe aanwinst staat zeker in de basis, daar heb ik wel voor gezorgd. Kijk, hij staat nu alleen voor de keeper en uh, hij scoort niet. Oh. Zonde. Ja, wel toevallig ja. dat hij meteen uh, <laughs> voor de kant staat. Helemaal goed. Dus ja, kan je verder uh, nog wat, want het is natuurlijk uh, net, uh, net begonnen, de wedstrijd. Ja. Kan je er nog uh, wat over vertellen? Nog iets uh, speciaals? Uh, nou ja, Jeffrey is natuurlijk van HFC gekomen. En die hebben we in de winterstop kunnen halen. Op sortiment uh, huurbasis. Dat hebben we kunnen kortsluiten met HFC, die heeft goed meegewerkt. En we hopen daar gewoon heel veel aan te winnen, Want hij heeft heel veel ervaring en ligt goed in de groep hij nee, ik kan goed voetballen eigenlijk, dat was een hij een mega goede trap. En vorige week heeft hij 20 minuten gespeeld. En dat was eigenlijk omdat hij ja, net aankwam, hij nog weinig getraind had met die jongens. En daarom hebben ze afgelopen dinsdagavond ze tegen Demp gespeeld. Die derde divisieclub, ze hebben weliswaar verloren met 5-1. Ah, maar die was wel heel goed op dit de Demp. Maar hij heeft lekker gevoetbald en de jongens hebben lekker gevoetbald. En die hebben, die hebben goed aan hun conditie kunnen werken in de wedstrijd. Ja, dat is belangrijk. Ja, Want je kon wel vorige week tegen het OSV kon je wel merken dat het gewoon een beetje te slap was. Te slap uit de winterstop gekomen en uh, te zon. Ik weet niet waar het dan lag, maar ja, je zag het ook een Ajax. Moet je even psv PSP uh, de trainer vragen. Nee, doe me niet. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou. Bedankt tot zover en uh, we komen er straks bij terug. En als er ontwikkelingen zijn, laat het ons even weten. Dan bellen we ja, je gelijk even te terug. Dat gebeurt dan uh, heb ik wel. Toppie. Oké, okay, dankjewel oh. Jan. En wij niet oh. weg, want we horen de wind ook uh, inderdaad uh, door de microfoon uh, van jou. Dat, zie je, dat, dat bedoel ik. Heel open, Harry. Tot straks uh, Jan, dankjewel. 0-0 uiteraard de tussenstand nog. Ja. Aan het begin van deze wedstrijd. HBLK tegen SV Zandvoort.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 Handjes boven de lakens, konden nachtenlang lang praten Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde Echt, Het kon niet nijver en het kon niet tuberaler Ik zie hem fietsen over straat Het voelt als teruggaan in de tijd Want ik was toen op haar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 De Zalvoorts Radio bestaat uh, dit na 30 jaar. En dat ga je ook merken aan de muziek die we draaien. Gaan we gaan weer een beetje terug in de tijd. De beginperiode van uh, CFM draaide we ook allemaal van deze lekkere hits. Heerlijke muziek uh, op de Zalvoorts Radio. Dat was uh, Jim Croce en de Bad Bad Leroy Brown. Aan het begin van het programma zei je al, we zijn van Engeland af, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, ja, zij van ons. Het is maar ooit een... Ja, precies. Ja, ik zei het al in het, uh, tijdens de Zandvoorts nieuws in het kort dat ik er nog even op terug zou komen. Nogmaals, uh, een klein uh, brexit-uitzwaaifeestje op het strand bij Zandvoort gistermorgen. De harde wind gooide roet in het eten voor een grootse party. Volgens de organiserende kunstenaars uit Amsterdam uh, was dat de reden dat er wat minder mensen op afkwamen. Maar op de dag dat Groot-Brittannië voor het laatst bij Europa hoort, mocht een proost aan de Noordzee niet ontbreken... Drie Zandvoortse vriendinnen komen nieuwsgierig kijken bij het uitzwaaifeestje. Ze lachen om de grappen en grollen van de kunstenaars... die je drinkend een afscheidslied zingen. Maar voor Chris de Bruin en Jos Jarvis was het een serieus business. Uh, onze collega's van NH Nieuws waren ook ter plekke... en maakten daar de volgende documentaire van. Echt de dag dat Britannia wordt uitgezwaaid. Ik woon hier voor 35 jaar. In plaats van forward, we gaan gewoon terug. Christen Bruin en haar vriendin uit Zandvoort komen met gemengde gevoelens kijken naar een Brexit uitzwaaifeestje op het strand door een aantal Amsterdamse kunstenaars. Your land will be so we hoped so We gaan uh, hier wel op zo'n Hollandse manier afscheid nemen en uh, daar gooien we ook een. een een flesje met je neven in de zee. Zodat de Engelsen aan de overkant een klein beetje van onze drank mee kunnen krijgen. De Zandvoortse vriendinnen vinden het feest wel grappig. Maar ondertussen zijn zij wel degene die er echt mee te maken krijgen. Ja, ik lach wel, maar het is gaal humor. Ja. Dus ben u... Een Engelsman getrouwd. Dus voor mij wordt het leven alleen maar meer gecompliceerd. Hoe gecompliceerd wordt het dan? Nou, uh, met verzekeringen, je moet weer aparte... ...regelingen treffen, misschien zelfs met rijbewijzen, ik weet het niet. Ja, het belangrijkste is dat iedereen moet betalen. Betalen, betalen, betalen. Dus ja, miljoenheids zijn niet are they? But... <laughs> ja, wat een mooi feestje was dat, hè? gisteren. De uitwaai -party op, het, op het strand. Met dank aan de collega's van NH Nieuws, zij maakten deze reportage... Gisteren op het strand waren het flinke waaide, Albert-Jan. Klopt, klopt. En je hoorde de goede muziek trouwens die gedraaid, uh, gezongen ja, werd. Ja, we zagen onze onze onze, ja hoe noem je dat, uh, aftitelnummer. Uh, onze eindtune. Uh, ja, de eindtune van. Uh, de Zandvoort op zaterdag gladio is straks weer even voor vijf uur. We hebben het uiteraard over Monty Python waar we het over hadden. Heel veel lekkere muziek, ook naast de informatie op de Zandvoort-scenario. Waaronder deze, onder meer Happy Station en de andere grote hits. Komen langs in deze hitmix van Fun Fun. En in deze mix is goed te horen dat deze groep heel veel mooie hits hebben gemaakt. De groep uit de jaren 80 van Van was dat inderdaad met hun hitmix. Waar je vrolijk van wordt, jawel. Nou, zo vlak voor het einde van het eerste uur hebben we nog even wat verkeersinformatie voor je. Albert-Jan. Het zal al veel, veel zandvoorts zijn opgevallen, maar, want de Prinsessenweg is dicht. Maar zelfs tot medio april. Dus dat is een hele lange tijd. Zo, zoals gezegd, vanaf maandag 20 januari tot medio april is de Prinsessenweg tussen de Louis-Davidstraat en de Koninginnenweg in beide richtingen afgesloten. Dit in verband met de reconstructie van de Prinsessenweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Koningsstraat en fietsers kunnen via de zuidelijke helft van de rijweg de doorgang vinden. Gedurende de werkzaamheden is er altijd een route beschikbaar voor de calamiteitendiensten. De bussen van Connection rijden om via de Haarlemmerstraat. De bushalte voor Albert Heijn vervalt gedurende de werkzaamheden... en busreizigers kunnen opstappen bij de tijdelijke bushalte... naast de rotonde bij het Watertorenplein. Het streven is om de werkzaamheden ruim voor de Formule 1 in mei gereed te maken... na de Formule 1 beginnende werkzaamheden aan de Koningsstraat. Voor vragen over de directe uitvoering van het straatwerk... kunt, kunt u contact opnemen met Ben Muller van de firma De Bie... via telefoonnummer 06-229-33059. 06-229-33059 Algemene vragen over bereikbaarheid of planning... kunnen tijdens kantooruren gesteld worden aan Erik Huizinga. Via telefoonnummer 06-237-90444. 06-237-90444. Dus dat medio april, uh, Prinsessenweg, afgesloten. Dank Albert-Jan, voor deze verkeersinformatie. Tot zover ook uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen hebben we er nog twee uur lang op deze zonnige zaterdagmiddag. En de maandagmiddag uiteraard voor de herhaling. Goedemiddag, Zandvoort.